In een half minuut over negen welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier praten we met de Nederlands-Egyptische Monique Samuel. Ze trok drie maanden door het Midden-Oosten en zag de complexiteit van de Arabische lente van heel dichtbij. En ze vertelt erover in haar boek, bij ons in de uitzending ook, mozaïek van de revolutie. Daarna geeft de Utrechtse horecamakelaar Joey Heya Mahouda ons een ontluisterend beeld van beginnende horecaondernemers. Ze dromen allemaal van hun eigen zaak, maar er komt heel vaak niks van terecht. Om kwart voor tien zoomen we in op een drijvend continent van plastic afval. Deze vervuiling van de oceaan heeft grote gevolgen voor het ecosysteem... en blijft maar toenemen. Dat stelt Maria Westerbos, oprichter van de Plastic so Soup Foundation. Goed, we beginnen met fraude in de zorg. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar opnieuw meer fraude- en onterechte declaraties opgespoord dan in 2010. De teller bleef in 2011 steken op 175 miljoen euro. Dit blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van zorgverzekeraars Nederland... onder alle zorgverzekeraars. Daarnaast werden ook nog eens 167 miljoen euro boven water gehaald... aan onterecht ingediende nota's. Zorgaanbieders blijken de grootste bedriegers... Ongeveer driekwart van de fraudegevallen werden gepleegd... door medisch specialisten, GGZ-instellingen en andere zorgaanbieders. Over deze groeiende fraude gaan we praten met publicist... en financieel specialist Luc Matter. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd toen u dat hoorde dat dat uh, steeds maar toeneemt, die, die fraude en die zorg? Absoluut niet. Waarom niet? Uh, omdat uh, dit, is, dit, is, dit is niet nieuw. Uh, dit speelt al heel lang. En uh, je ziet... Uh, ik heb, ik heb in het artikel in NRC, onlangs, daar een aantal grote voorbeelden van gegeven. Um, het, uh, de, de, de, het, het zit in het systeem. De, het systeem klopt niet. Er is voor de zorgaanbieders, uh, voor um, uh, uh, ziekenhuizen dus en, en andere clubs geen ruimte of uh, geen... Uh, er <laughs> uh, is geen, geen, geen dwang, geen druk om, ja, oh ja. Om, om het heel netjes te doen. Um, en wat gebeurt er dan in de praktijk? U zegt Er is geen druk om het netjes te doen, kennelijk is er te weinig controle op. Z dat betekent dus dat ze uh, veel te veel uh, de de declareren... Aan de verzekeraars? Ook dingen die bijvoorbeeld niet eens gebeurd zijn? Ze kunnen het en ze doen het. Uh, ze doen het misschien niet altijd bewust. Uh, ik weet, nadat van het stuk, werd ik benaderd door een, een arts die ik ken. Die zei, ja, we zijn bij ons ziekenhuis, lopen we ook tegen aan arts. En uh, nou, we krijgen dan van het, uh, van het bestuur van het ziekenhuis te horen. Maak maar een commissie. Ga er maar wat aan doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet in feite aan de arts. Het is een organisatie om het te doen. En uh, in feite geldt ook voor de overheid. Ge geeft u eens een voorbeeld, ja, precies. Nou... Een heel goed voorbeeld. Dat is, dat is dat al heel lang, gel lang geleden. Dat is mijn moeder. Die voor een operatie op maandag werd gevraagd om op vrijdag uh, alvast langs te komen. En uh, wat gebeurt er dan? Dan wordt uh, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag in rekening gebracht als lichtdagen. Ja. Terwijl de operatie eigenlijk maar in één dag uh, klaar moet moeten zijn. En dat, U, dat, toch, gebeurt de... dat nu nog? Dat gebeurt nu nog, want ik kreeg uh, uh, naar aanleiding van mijn stuk uh, wederom een uh, verhaal van een mevrouw die uh, als vrijwilliger patiënt begeleid in het ziekenhuis. En die zei en die werkt heel vaak op vrijdag... en die zegt er worden heel veel patiënten op vrijdag gehouden... Die zien op zaterdag en zondag geen arts. Maandag ook niet. En maandag worden ze uh, uh, uh, ontslagen. En wat wordt er dan als verklaring gegeven als je daarna informeert? Nou, we kunnen het toch maar beter houden. Want uh, ja, je weet het niet. En, uh, en zo er wordt altijd gezegd, het is ons risico als er iets overkomt. Als u buiten staat. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat het argument is, ja. ja. En, of en, moet en, nuchter zijn. Misschien, ja, nou, dat is bij mijn moeder zo. Maar mijn vader zei, ze kan ook nuchter zijn als er maandagochtend wordt gebracht. Dan ben ik wel dronken. Ja, ik bedoel, dat, uh, Dus... <coughs> Uh, de, de, de, de, de, uh, de, de, het systeem zorgt ervoor dat die, vrijheden er, dat, die, dat die vrijheden er zijn voor de ziekenhuizen. En nogmaals, bewust of onbewust, maar misschien zijn er wel artsen die, die, hebben gewoon, die geloven gewoon dat, er, dat het best goed is om patiënten nog een weekend te houden. Maar, maar is, is, is dit fraude? Ja, dit is fraude. Mm. Want, want er wordt betaald voor iets wat niet nodig is. Dus ja. Je zou toch zeggen dat, kijk, het is volgens mij het is vrij ingewikkeld. Hè? Maar je hebt toch een samenspel van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. En je zou toch bedenken dat daar de nodige checks en, en balances in zijn aangebracht in dat samenspel. Dat zou je is je, dat dan niet zo? Dat zou je verwachten. Um, en uh, in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Ik kom nou heel prigant voort, want mijn vader heeft reuma al, al een jaren. En die liep mee met een aantal trials van farmaceuten. Dat wil zeggen... Trials, die worden gewoon betaald door de farmaceuten-industrie. En uh, uh, als patiënt hoef je daar helemaal geen last van te hebben. Financieel. Niks. Dus ook de zorgverzekeraar hoeft daar niet, niet voor, te, voor te bloeden, zeg maar. Want uh, het zijn de farmaceuten die betalen voor die trials. En mijn vader kwam, omdat hij verder nergens voor het ziekenhuis was geweest... kwam hij tot de ontdekking dat hij wel zijn een eigen risico kwijt was. Ze heeft hem maar eens gebeld. Hoe zit dat? Nou... Uh, ja, we hebben een rekening gekregen van, uh, van het ziekenhuis. En uh, dat hebben we betaald. En nou, uh, uh, ja. Daar zit je dus met, met, met, met, met een en, discussie. Dus, de, de, het ziekenhuis heeft een rekening gestuurd... terwijl het ziekenhuis geen kosten heeft gemaakt. Het ziekenhuis, want, uh, want de farmaceuten hebben betaald. Het ziekenhuis, in ieder geval, wat ik, wat ik zeker weet... is dat het ziekenhuis die rekening ook bij de farmaceuten neerlegt. Nou, dus dadelijk, twee keer leggen ze hem neer. Ja, dit voorbeeld stond ook in dat stuk. Ja. En, en mijn vader werd daar dus onlangs op aangesproken door zijn rheumatoloog. En die zegt, ja, dat is toch niet, dat is toch niet zo? Nou, zei mijn vader, ik heb het gewoon zwart op wit. Die heeft namelijk één keer, toen hij vijf uur lang met een infuus alleen lag in de kamer... Waar een dossier gepakt waarop stond JFM. Dat is toevallig de afkorting van zijn naam. En uh, die heeft dat bij even doorgeblazen. En die vond daar dus uh, uh, onder andere het trial convenant met het ziekenhuis... waarin gewoon stond, alle kosten... Uh, die op deze patiënt betrekking hebben... Zullen, worden, zullen door de farmaceut worden vergoed. Maar wat het nou het vreemde bij dit soort dingen is... is als je naar die zorgverzekeraar stapt en je doet dit... dan gebeurt er iets waarvan je het helemaal niet vermoedt. Je zou denken, er gaan gelijk allerlei blauwe lichten branden... er rukt meteen een team uit. Wel, nee, geen sprake van... Hoe kan dat nou? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar probeer ik dus onder andere dit pamflet. Want laten we eerlijk zijn. Ik ben geen, ik ben geen specialist op dit gebied. Ik, ben, ik zit niet in de medische wereld. Ik, ben ik, ik wil me eigenlijk nu bij deze alvast disqualificeren voor dit gesprek. Uh, dat want, kan niet hoor. <laughs> maar, maar, ik, maar ik zie wel dingen die waarschijnlijk andere mensen ook zien. En die tegen muren aanlopen. En daarvoor was dit bedoeld eigenlijk. Dit was gewoon bedoeld om, om eens te laten zien hoe het functioneert. Want mijn vader heeft dus... Een map van correspondentie met zijn zorgverzekeraar over deze kwestie. En de zorgverzekeraar die zegt de hele tijd nee, ja, nee, maar dat is usance. En nee, we hebben onze medische specialist nog even geraadpleegd. Dat is natuurlijk gewoon een arts. En die ofwel ook af en toe met zijn hand in de pot zit te graaien. Of uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die zegt nee, nee, dat is normaal, dat is goed. En het wordt vervolgens gewoon betrokken. Ja, met de mantel der liefde bedekt, zou ik maar zeggen. Maar goed, u zei nu net, toevallig heeft mijn vader dat dan gezien. Die heeft daar gewoon ingekeken. Maar meestal is het natuurlijk zo dat je als patiënt... heel weinig in, inzicht hebt in die geldstromen... die wel over jou als geval plaatsvinden... maar toch ook buiten jou omgaan. Het gaat via de, de, de, de, de, de leveraar van de zorg naar de verzekeraar. Maar... maar je, je ziet zelf die, die nota, zie je niet? Nou, Dat is gewoon niet, dat is niet waar, hoor. Sinds, nee. Sinds, nee, sinds een jaar krijg je echt als patiënt krijg je de afrekening. Je moet ze maar eens bekijken. De meeste mensen donderen ze natuurlijk ongelezen... en zo de prullenbak in. Maar je krijgt inderdaad echt... per. Per handeling los kreeg gespecificeerd een bedrag zelfs erbij. En, want dat is ook voor de berekening van je eigen, eigen ja. aandeel. wat je moet betalen daarin. Ja. Dus daarom, op die manier kan je het controleren. Alleen er is geen mechanisme. Ook mensen als je in het ziekenhuis natuurlijk... bent? Ja, ja. Okay. Al, al, al, sinds, maar... al, al sinds een jaar. Ja, al sinds een jaar. Wow. Maar, maar, maar er is niemand natuurlijk die als patiënt dit ja. soort dingen kan lezen. Want je hebt geen idee wat er staat en waar het over gaat. Nee, precies. Maar dat is dus, dat is dus ook, weer, ook weer zoiets. En, en dat ook, weer, ook daar heb ik weer een voorbeeld van. Dat komt niet eens uit Nederland, dat komt uit Amerika. Waar je zou verwachten dat de marktwerking helemaal geoptimaliseerd is. Want dat geloven we hier altijd uh, in, in Nederland. Maar dat, dat werkt dus ook op dezelfde manier. De ziekenhuizen declareren maar wat aan. En de meeste verzekeraars betalen gewoon. En ik ken toevallig iemand die dan 25% van de rekening zelf moest betalen. En die zei, doe mij eens eventjes een overzichtje van, van, van wat er allemaal gedaan is. Want ik heb, die had een ongecompliceerde bevalling. En die, die had een rekening van 10.000 dollar. Maar kan je als patiënt zien... Nee, maar wat je moet wat... het verhaal even ja. afmaken. Ja, ja en, die, en, die, en die heeft toen gebeld. En gezegd, doe mij gespecialiseerde rekening. Ik een gespecifierte rekening, waar allemaal dingen stonden die ze pertinent niet gehad had. Dus ze heeft gebeld met administratie, ze zei, oh, oké, oh, oké, okay, okay, dan halen we dat eraf, dat eraf, dat eraf, Toen bleef er geloof ik uh, twee derde nog maar over. En wat bleek nou? Dat ziekenhuizen in Amerika declareren voor patiënten die verzekeringen hebben met 25% eigen risico. declareren bewust meer, omdat ze dan in ieder geval zeker zijn dat ze de rekening betaald krijgen. Ook als de, ook als de patiënt toevallig het geld niet heeft. Om te zijn tegen de 25%. Dus het, ziekenhuis, het ziekenhuis loopt, heeft de loterij nog niet. Maar dan moet je dus wel zelf vragen om een gespecificeerde rekening. Die krijg je dus niet vanzelf. En, en de meeste Amerikanen zijn gewend aan, aan dure zorg. Dus die zullen het niet eens vragen. Die zullen zeggen, oh, het zal wel. Uh, u woont zelf in Frankrijk. Is ja. het daar dan beter geregeld? <laughs> in Frankrijk is het, uh, is het uh, heel goed geregeld voor de patiënt. Maar de patiënten realiseren ze dan niet. Dat ze uiteindelijk zelf anders betalen. En het is heel duur en er is een heel groot tekort. En dat is een van de problemen van Frankrijk momenteel. Want hoe betalen ze dat dan? Uh, schulden. Nee, maar ik bedoel, op wat voor manier betalen ze dat dan? Ja, Een hele dure verzekering? Of? Uh, nee, de, de, de Franse overheid springt bij. Ja. De CQ. Ja. En uh, er zijn wel privéklinieken, maar die worden op dezelfde manier betaald. Ook uit de CQ. Dus, dus zeggen, ook als je naar een privékliniek wil, dan kan dat. En dan wordt het volledig betaald door je verzekering. Je, er zijn wel... Je, er zijn wel wat eigen risico, dus wat, wat, wat, wat, wat we bijbetalen. Maar het leeuwendeel wordt gewoon betaald... in principe door de overheid. En alleen een klein stukje wordt betaald... Uh, door de verzekeraar. Of door de patiënt. Het, het, precies. Het is natuurlijk uiteindelijk één, maar die betaalt. Dat is namelijk de uiteindelijk patiënt. De patiënt, ja. ja. Maar goed, uh, meer marktwerking is ook niet de oplossing, uh, zei u. Uh, wat, wat zou het dan moeten zijn? Meer transparantie? Nou ja, transparantie, daar begint het mee. Mm. Uh, ik denk dat, uh, uh, net als bij, uh, gezien we gezien hebben bij de banken... hoe, hoe complexeerder het product, hoe, meer, hoe groter de winst is voor de bank... En hoe, hoe, hoe, hoe slechter het uiteindelijke resultaat voor de, voor de, voor de patiënt, voor de, voor, de, voor de afnemer ervan. En dat geldt ook voor de ziektkosten, ziek denk ik. Uh, gewoon uh, transparantie, laten zien wat je doet. Uh, meenemen, uh, uh, dat je, dat je een, uh, als patiënt alles ziet, akkoord geeft, dan is er een stukje gewonnen. Uh, u zegt, eigenlijk wordt die gezondheidszorg gesubsidieerd door de Nederlandse bevolking? Altijd. Altijd. Altijd, of je het nou helemaal privé maakt of helemaal publiek. Het enige is het argument om het privé te maken is dat het dan zogenaamd efficiënter zou zijn. Nou, we hebben gezien dat er uh, een paar jaar lang de, de premies daalden, maar dat was meer marketing. Want je ziet ook dat nu allemaal de premies weer gaan stijgen. En ik heb even een tabelletje uh, opgeslagen, maar de afgelopen tien jaar zijn de zorgkosten met meer dan 50% gestegen. Nou, dat kun je niet verklaren door een vergrijzende bevolking. Dus deze is het anders dan dat. Maar goed, daar zouden, daar zouden mensen moeten kijken die echt verstand van zaken hebben. En, en dan heb ik het over econometristen. Uh, en, en, en, en niet politici, maar gewoon mensen uit het vak. Ook, ook artsen. Uh, uh, ook patiënten. En die zouden gewoon maar gewoon publiek debat moeten voeren hierover. Hoe dat dan beter kan. En die al miljoenen die nu zijn opgespoord, wat gebeurt daarmee? Nou, die gaan, uh, eens... uh, die gaan terug in de kals, of die gaan terug naar het Rijk. Dat... Uh, dat uh... Dat, ik, ik, neem aan, ik neem aan dat dan. En misschien de premies ook weer dalen. Ja. Dat zou, zou je dan verwachten. Maar er zijn geen signalen voor. Ja, maar er wordt in ieder geval boetes uitgedeeld. Kijk, op het moment dat je enorme fraudes hebt, zou je denken... ja, hups, daar moeten straffen komen. Ja, maar wat voor fraudes zijn dit? Het is geen enkel overzicht over... Ze hebben, ze hebben een oh. soort in dat tabelletje staat fraude en of verkeerd gedeclareerd. Uh, ongetwijfeld. ongetwijfeld hebben ziekenhuizen uh, systemen die niet goed voelen. Dat, dat weet ik 100 zeker, want daar heb ik uh, inmiddels ook informatie over. Dus de, de, de, de, de ziekenhuizen hebben, maken waarschijnlijk ook nog allemaal gebruik van eigen systemen... die allemaal uh, zelf zijn ontwikkeld. Echt fantastisch. Maar er wordt niet goed gecommuniceerd tussen de zorgverzekeraars, de patiënten de, en de en de en de zorgleveranciers, dat is duidelijk. En dat zou misschien ook wel eens een keer uh, even onder loep moeten worden gehouden door de overheid. En dan zou het veel goedkoper kunnen? Dan, op het moment dat je de zaak efficiënter maakt, kan het goedkoper. Nou, laten we hopen dat daar eens wat meer aandacht aan wordt besteed. Hartelijk dank, publicist en financieel specialist Luc Matter. hoort u over de nog steeds groeiende omvang van de zorgfraude in ons land. Als u hier meer over wilt weten, want het is best een ondoorzichtige materie, toch, kunt u terecht op onze site nieuwshow.nl. Dankjewel, Luc Matter. Reizen door een revolutionaire omgeving, dat is wat de Nederlands-Egyptische Monique Samuel deed. Drie maanden lang trok ze door het Midden-Oosten om met eigen ogen de Arabische lente te beschouwen. En ze schreef er een boek over, Mozaïek van de Revolutie. Met haar gaan we praten over de reis, het boek en haar persoonlijke drijf om hierover te berichten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een jaar na de Arabische lente, uh, ben je echt speciaal daarvoor om dat je in de gaten had wat er was, uh, te gaan kijken... naar wat er aan bijzonderheden allemaal zou plaatsvinden? Um, nou kijk, of was het ik, toeval? Nee, um, ik wilde die reis heel lang maken. <coughs> het was mijn, uh, mijn droomreis. Ik wilde heel lang voor langere tijd Midden-Oosten reizen. En ik zocht de tijd, naar een moment dat ik echt een aantal maanden... achter elkaar vrij was, maar ik nog steeds studeer... Etcetera. En um, toen mijn. Ik, ik zat in februari, zo rond de tijd dat ook. Uh, Mubarak viel. Zat ik bij de uitgeverij De Geus. en bij verschillende andere uitgeverijen. om te overleggen over mijn romanmanuscript. wat volgend jaar zal verschijnen. En toen vroegen zij mij. wat ga je eigenlijk doen deze zomer? En ik zei. ik ga reizen. Zij ze ben je gek? Ga je er geen boeken over schrijven? Nou ja, nu heb ik eerder boeken over Egypte geschreven. Dus voor mij was het ook niet helemaal nieuw om dat te doen. Dus ik dacht van, ja, je hebt eigenlijk wel een goed punt. Dus zo, uh, ja, is, en ik ben toen ook als correspondent... Uh, of semi-correspondent voor NRC Next gaan werken... in NRC Handelsblad en als columnist voor Trouw. Dus ik was ook al, tijdens die reis wel heel veel aan het schrijven voor kranten... Um, en stond ook in contact met verschillende nieuwsredacties. Dus dacht van, ja, het, is eigenlijk gewoon te, te, het zou zonde zijn om deze reis niet vast te leggen. En de reis kreeg ook een totaal andere lading. Want in plaats van dat ik gewoon ja, leuk uh, Damascus aan het bezoeken was... kon ik niet eens naar Damascus vanwege de gigantische onrust in Syrië... en actieve bedreigingen naar mij als zogenaamd spion. Dus heb ik mijn reis ook om moeten gooien... en heb ik gewoon met iedereen over de revolutie gepraat. Want waar dacht iedere Arabier nou over na? Of die nou in Palestina woonden, gebieden sorry, of in Jordanië... Altijd over de revolutie. Je kon zo gek niet bedenken... in de verste uithoek hadden mensen het over wat er op Tahrir gebeurde. Maar uh, had je een hele andere reis gemaakt als je niet dat boek uh, in je achterhoofd had gehad? Ja, denk dan je? had ik veel meer moskeeën bezocht en gewoon gezegd: Oh, wat een mooie ars. Of uur. het stond? <laughs> nee, nee, nee. Ik ben, ik ben in, als het om het Midden-Oosten gaat, ben ik niet al te stranderig. Oh. Natuurlijk ga ik wel een paar dagjes even uitrusten. En die maar... moskeeën heb je nu maar overgeslagen? Nou ja, ik ben naar heel veel moskeeën geweest. Daar heb ik de uit, Maar altijd om te praten over geloof, religie, politiek, de, de, de, de revolutie en hoe dat allemaal met elkaar samenging. Het, het past natuurlijk ook beter bij, hè? Om er meteen iets, uh, iets van, de, ja, iets van meteen, te maken. Ja, meteen tien pagina's en nog extra groot formaat, boek ook. Oorspronkelijk was het boek. Overigens 950 pagina's. Oh no. We pagina's. Maar godverdank was er een uitgedaan. goede redacteur. Nee, nee, nee, nee. Ze nee, nee. vonden alles even goed, maar het moest gewoon dunner voor het publiek. Oh, nou, dan had je er twee delen van kunnen ja, maken. Nee, het nee. is dus niet meer een dabel. Een boek, dan woor, boek gaat... wordt toch heel vaak heel veel beter door het in te korten? Uh, nou ja, ik weet het, want het ging wel echt ten koste... van een bepaalde extra inzichten en leuke anekdotes. Maar ik vind het prima. Ik ben helemaal tevreden met elke letter die er nu in staat. Hmm. Maar er was absoluut genoeg voeding voor een tweede boek... dat even goed was geweest als deze. Yes, je beschrijft dat je met je toenmalige vriendin hebt gereisd. Hè? Ja. En uh, dat, is, dat, dat was natuurlijk niet altijd makkelijk hè? Nee. om te reizen door landen die nou niet bepaald te boek staan als uh, tolerant uh, jegens homoseksualiteit. Ja. Maar toch uh, ja, kwam je op dat gebied verrassende zaken tegen. Hè? Ja, nou ja. <laughs> ik, uh, Misschien sprak... ook wel omdat je met je vriendin niet in ja, Het interessante was waarom dit boek echt totaal onderscheidend is... denk ik van de andere boeken over de Arabische Revolutie. Allereerst, het gaat niet over politieke omwentelingen zozeer. Hoewel dat er absoluut in zit, want ik ben ook politicoloog. Maar het gaat vooral over sociale ontwikkelingen En dit boek is ook echt over een paar jaar nog steeds super leesbaar. Want ik vond het heel belangrijk, want de actualiteit gaat zo snel. Morgen is het alweer al gedateerd als alleen op nieuwsfeiten zou baseren. En het tweede is, inderdaad, ik ben, ik ben lesbisch. Ik beschrijf ook in mijn boek de enorme strijd met mijn familie... Mag, mag mijn nou wel als een gewone vriendin worden voorgesteld aan mijn oma of niet. Want ik ben dan al in Egypte voordat zij in Egypte komt en zich bij mij voegt. En tijdens de reis zelf was het gewoon spannend... want ik had nooit zonder man in de Arabische wereld gereisd. Ik ben super jong, uh, zij ook. Zij is blond, blauwe ogen. Dat trok enorm veel aandacht. En in Egypte ging dat helemaal prima, afgezien van mijn familie... wat nog tot humoristische en trieste uh, situaties leiden. Maar in Egypte ging dat prima, omdat mensen zo niet bekend zijn met het concept lesbisch... dat ze ook niet dachten dat wij een stijl waren. Maar wacht even, o, die, jouw familie die zag er niks in? Nee. En die, die, en, wilde, die maakte dat ook duidelijk? Die wilden niet, uh, niet mijn... Uh, nou, de meeste familieleden wisten niet eens dat ik gescheiden was van mijn man... Hmm. Dus dat is sowieso een heel bizarre situatie. Ik zit daar nog steeds half in de kast tegen mijn zin in. Oh. Maar, maar, maar uh, goed, in, in, in Jordanië en in Israël zijn, en ook in de Palestijnse gebieden zijn mensen veel meer bekend met westerse media en met het concept van homoseksualiteit. Yep. Dus daar kregen we wel. liepen we in Petra echt tien meter uit elkaar? Hey lesbian women, come here, oh, yeah? show you something. En dan denk je even van help. En dan wordt dan keihard gebrult. Hoe kan dat je, nou? Dat echo tussen die rotswanden. Denk je echt van help? Want meteen 100 mensen kijken om. Waar zijn die lesbian women? Dus dat je echt zegt van Oh, uh, en toen liep ik niet eens handen. Dat aan is hand. wel bizar. Dat is echt heel bizar. Ja, en, ja. Uh, maar eigenlijk ging alles prima, behalve in Israël zelf. In het mm -hmm. Joodse deel, daar werden wij zo geschoffeerd. Vooral in Tiberias. Dat is een soort uh, Loretto Maar aan het meer van, uh, van, uh, van Tiberias. En het was gewoon, uh, dat ken ik uit de Bijbel, meer van Tiberias. Ja, denk je, Jezus, die over het water ja, ja, Precies. Nou, het was, uh, het was niet zo heel erg uh, Bijbels meer. Nou, nee, Oké, okay, <laughs> dat begrijp ik. Ja. Maar goed, je, vertelt, je beschrijft bijvoorbeeld dat je in Beirut in, het, in een, een soort taxi stapt. Ja. Met, waar twee dames in zitten, die dan zeggen: Ja, hoor, wij nee, zijn ook... Dat is een heel bijzonder verhaal. Wij waren in. Uh, Oké, okay, ik was in Beirut en ik heb daar verschillende gebieden bezocht waar, die je eigenlijk hoort te bezoeken. Boezel Barashne, Palestijnse Palestijns vluchtelingenkamp. Heel tragische situatie daar. Ik heb ook een deel van mijn opmerks van mijn boek, gaat naar dat kamp. Um, maar ook. Uh, Dagja is een gigantisch grote wijk in zuid Beirut, die eigenlijk zes, zeven wijken. Omvat. En daar wonen Siitische Libanezen en daar regeert Hezbollah. Dus de taxi brengt je tot aan de Matar, dat is de, de grote brug bij de snelweg richting het vliegveld. Daar en, dan je je uit. en dan moet je gewoon gaan lopen. Er is geen niks. En dan is van, nu ben je in Hezbollah-town. Denk maar, kom maar veilig thuis. En uh, hier moet je eigenlijk niet heen gaan. Dat is supergevaarlijk. En jullie als meisjes overleven het nooit. Zeker niet zonder hoofddoek. Je bent net te gek, maar goed, als jullie heen willen... Je geen hoofddoek om. Nee, heb ik niet gedaan. Dat is mijn, mijn recht om dat niet te doen als christen, vind ik. Maar ik, ik liep daar dus rond. En ik dacht echt van, ja, er is daar geen bioscoop, geen winkelcentrum, helemaal niks. Alleen moskeeën in een wijk waar miljoenen mensen wonen. Dus ik heb zoiets van, ja wat ga ik eigenlijk doen? Nu ben ik hier, maar waar is het centrum? Er is geen centrum. Het zijn allemaal gewoon... ja, moderne flatgebouwen die de Argentines had zijn gebouwd... naar de bombardementen van Israël. Dus wij lopen daar en, ben, en ik denk van... ja, eigenlijk is het gewoon echt helemaal niet fijn hier, al die mannen met baarden. En opeens stopte er een cabaret laatst ons... met twee meiden, kauwend, zonder hoofddoek, smilend... Hey babe, get in the car. Nou ja, dan ben ik zo dom geweest, want dan nog het doel ook. En die hadden wel zin in een quattro. Maar dat was dan ook weer zo: christelijke lesbische bestuurder met haar Algerijnse sunnitische so vriendin, die wonen samen in Dagje. waar hebben ze elkaar ontmoeten op een illegaal homofeest in Damascus. Nou, en dat is dus precies wat met dit boek doet. Alles idee wat we hadden, alle mythes weg. En toch was je er niet voor dat soort dingen natuurlijk naartoe gegaan. Nee, dus ik had trouwens ook niet van gekomen. Oh, ja, kijk. <lacht> zie je de... nou, wij ja, zijn dan nog wel zo kies om daar niet uh, naar te informeren. <lacht> ja, ja, duidelijkheid. dat had, ja. had ik achteraf wel gevraagd, hoor. Ja, oké, okay, ja, ja, ja. jij wel, ja, ja. Maar goed. Nee, maar het, je ging er natuurlijk toch meer als politicologen naartoe. Ja. Die uitgeverij vraag je dat ook om naar uh, om te kijken. Toch door dat soort ogen. Ja. Nu dat verhaal. Ja, nou ja, nu dat verhaal. Um, kijk, ik, een van de redenen... Ik ben, ik ben een schrijver, ik hou van schrijven. Maar een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven... is omdat je op radio iets meer tijd, televisie hebt... kan je alleen een one-liner spreken. Dus je houdt een beetje over Arabische lente, Arabische herfst. Termen die ik sowieso voorafschuw eigenlijk, omdat ze geen recht doen aan situatie. Dus het eerste wat ik ben gaan doen in het boek, is kaders schrijven, Allemaal kaders. Wat zijn de schiïten? Hoe zit het nou met het islamitische recht? Wat, wie is nou de moslimbroederschap? Wat is nou hun geschiedenis? Wanneer is de eerste feministische unie in Egypte opgericht in 1928? Er zitten enorm veel historische kaders in, om die achtergrond te geven, en het ook in een veel breder uh, raamwerk te plaatsen. Dus bijvoorbeeld in Egypte zijn er vier revolutionaire bewegingen geweest... sinds 1900. De, de revolutie van, uh, van 2011 is niet de eerste. en Ik benoem die helden en ik laat ook zien... hoe je dat in, in een lange strijd van het Egyptische volk... om zich echt te bevrijden van die eeuwige farao cultuur kan plaatsen. En hetzelfde geldt uh, Libanon. Daar heeft bijna niemand over in de media. Maar Libanon had in 2005, 2006... had zijn eigen had zijn, ja, wat Je kan zien als de eerste... Uh, begin van de Arabische lente. Kijk, sommige mensen zeggen het begon bij Tunesië, anderen zeggen het begon bij Iran. Maar daar wordt ook niet gekeken naar Servië, bijvoorbeeld. Terwijl de Opperbeweging in Servië en later in Khmara in Georgië en de Oekraïne uit je die hebben letterlijk de Egyptische Revolutie, eigenlijk, die, al die activisten getraind voor het Amerikaanse geld. De 6 April Beweging, de Weer al groep uh, dat zijn allemaal groepen die zelfs het logo van Otpar, Otpor in hun vlaggen hadden. Dus je kan niet wat zeggen. Wat is Otpor? Otpor was een grote studentenbeweging in Servië. die hem los fiets tot val heeft gebracht. door, door protest, vreedzaam protest. En je kan dus niet zeggen dat de uh, Arabische lente. zomaar even een, een, een dingetje was. dat opeens is ontstaan met een, de, de dood van uh, Mohammed Bazizi. Sterker nog, Egypte had zijn eigen Mohammed Bazizi, Galit Said. die in juni ja, was, dat was een overleden. was hè? toch? Nee, ja. Ja, Mohammed Bazizi was de verkoper ja, in Tunesië. Galit ja. was een ICT die middelpleinigde dag in, uit de café in Alexandria werd geplukt... en dood werd geslagen op straat door veiligheidsdiensten. Gewoon omdat het kon. Hij had niks gedaan. En die, die, aan, die, die, om vijf, die roep om 25 januari tegen de politie te protesteren... was dus ook al in juni in Egypte voor het eerst te horen. En zij hadden 25 januari gekozen omdat het dag van de politie was. Dus het hele idee dat allemaal met Mohammed Bouzizi in Tunesië begon... dat opeens hele meutjes Arabieren de staat opgingen... is een totaal kortzichtig beeld van de totale geschiedenis en de samenhang. Want evolutie is echt een internationaal exportproduct. Je had het over Spanje op Radio 1 vanochtend vroeg toen ik in de auto zat. En de, en de, en de, de uh, Occupy-beweging daar... We moeten echt niet onderschatten hoe grote jeugd onvrede er eigenlijk wereldwijd is. En dat die, die, al die activisten ontmoeten elkaar via internet en wisselen tach, technieken en tactieken uit. Maar waar wij op het ogenblik via de media die jij dus ook hoort uh, mee geconfronteerd worden. Is eigenlijk een soort beeld van dat is allemaal wel begonnen. Maar eigenlijk komt er geen bal van terecht en zit je zo weer waar je twee jaar geleden ook zat. Nou, daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Uh, want wat niet wordt gezien in de Nederlandse media... is bijvoorbeeld dat de moslimbroederschap heel snel verbrokkeld. Dat hun aanhang totaal ontevreden is en zegt... wat een vreselijke opportunistische partij. Omdat zo duidelijk is dat de moslimbroederschap... een lege deals hebben gesloten. Dat zelfs de grootste fan van het moslimbroederschap... nu uh, afgelopen week heeft geprotesteerd in Cairo. Dus met zo'n baard tegen, tegen zijn, eigen, zijn eigen bescherm hier. De salafisten hebben het een na het andere schandaal. Dus um, hoewel zij wel enig steun winnen... Uh, hebben ze ook heel veel aan van hun electoraat verloren? Er wordt toch bepaald dat er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Want de hoogrechtshof van Egypte heeft besloten dat parlementaire verkiezingen onconstitutioneel waren. Waar ik het helemaal mee eens was vanaf dag 1. En. De presidentsverkiezingen uh, laten ook steeds duidelijker zien... eigenlijk hoe vies nog steeds het, de politiek is in Egypte. Dus ik zou niet, niet zo makkelijk zeggen van... oh, er komt nu één groot, is er iets overname... of oh, het leger blijft eeuwig zitten. Want de mensen pikken het echt niet. En als zelfs salafisten de straat op gaan... om te protesteren tegen hun eigen partij, denk ik mooi zo... uiteindelijk gaan de seculieren toch echt nog wel iets aan invloed winnen. Dus de conclusie die wij hier trekken... dat het eigenlijk best teleurstellend is... wat er tot nu toe van terecht gekomen is... deel jij absoluut niet... Nou, allereerst, je moet kijk, kijk ik zeg niet absoluut niet, alleen ik zeg wel, kijk verder dan neuslang is. Wij hebben dan die fly-in correspondenten gehad tijdens uh, de grote 18-daagse opstand. Daarna vliegen die weer terug en dan kijken we alleen even naar externe dingen. Dus we kijken naar het parlement, het zit alleen maar vier vrouwen en nemen mannen met baarden. Vreselijk, daar ben ik helemaal mee eens. Maar misschien zit het straks een nieuw ander parlement als er nieuwe verkiezingen worden gehouden. En dat is wat ik zeg. Er gebeurt zoveel. En de civil society groeit zo snel. Mm. En daar wordt gewoon niet naar, wordt, dat zien we hier niet. Realiseer niet. je dat dit stap 1 is. Is dat de boodschap? Ja, en het kost jaren. Hè. Democratie in Nederland is er ook nog niet voor maakt. Goed, Monique, eventjes terugschakelen. Ja. Uh, want de, die momenten beschrijf je ook in je boek. Dat je op een gegeven moment bij de, bij de klaagmuren staat in Israël. Ja. En dan zeg je, zonder dat ik het wil, hu huil ik ook. Beelden van het afgelopen jaar dansen op mijn netvlies. Miljoenen massas op Tahrir. Mubarak die spietst. Gaddafi die schreeuwt, Al-Assad die minstens op zijn volk neerkijkt. De scheiding, mijn man, mijn familie is geschokt. Nou ja, in ieder geval, dan komt het op een of andere manier... Komt ja. het er allemaal uit, hè? Dan je laat je ook gaan en je, je, je.. Ja, dus u beschrijft eigenlijk een soort soort trance. Ik denk van dat is wel, want iedereen hoort hè, hoe ontzettend gedreven je bent. Ja. Hè? Jij stopt gewoon drie, drie woorden in, in, in tijdens een stek waar iemand anders één woord in stopt. Sorry, luisteraars. Nee. Nee hoor, maar ik dacht van nou, voordat mensen denken: wat is dit een opgedraaide mevrouw? alhoewel ze kennen die misschien ook van tv, want je hebt natuurlijk in heel veel toxes Op Ik bedoel, die kant zit er ook. Dat, je, dat ja. je daar dus ook heel emotioneel over raakt. En dat het. Als ja, nou, had... je ook allemaal niet in de koude kleren gaat zitten? Het was een, uh, een super zwaar jaar. En ik ging maar door en door en door. En ik moest nog pepers schrijven, en ik moest verhuizen en scheiden. Alles omdat ik uit de kast kwam en mijn huwelijk uh, stopte. En uh, toen was ik daar in het Midden-Oosten. En Jeruzalem was voor mij echt een, een bedevaart. Stadplek. Omdat je ook christelijk bent ja. hè? En ik heb op één dag uh, de opzattingskerk van Jezus bezocht. Uh, de Rotskoppelmoskee waar ik als eerste westerse vrouw... in honderd jaar naar binnen mocht. Uh, en uh, de klaagmuur. En ik heb alle drie de plekken gebeden. Ik heb alle drie de plekken God uh, ervaren. En uh, voor mij was dat een, een stuk boetedoening, een stuk vergeving... Uh, ook besef van: Oh, God is nog steeds echt. God is groter dan alles. Dus ook wat ik ook doe, uiteindelijk is alles uh, betrekkelijk. Uh, maar ook zo'n vermoeidheid. Zo'n uh, enorme van: wat, Jeetje, wat, wat, wat, wat heb ik allemaal gedaan en wat gebeurt er allemaal met mijn leven? En je reist elke dag van hot naar her. En ik had geen vast reisplan. Dus ik wist nooit waar ik die avond zou slapen. Dat is de meest vermoeiende manier van reizen. En ik bedoel, in een boek, het, ik praat er nu heel vrolijk over. Maar toen ik thuis kwam was ik echt helemaal kapot. Verschoten kogels door mijn oren. Eerst zo heeft me. Gearresteerd. Egypte heeft maar gearresteerd. Op dat moment ben je heel nuchter en heel zakelijk ben je gewoon je hachje te redden. Maar als je thuis komt, denk je wel van, helpt. Het uh, was eigenlijk een veel engere, riskantere reis dan ik uh, had gedacht. Ja. En uh, dat breek je op. Maar tegelijkertijd zou je eigenlijk even verder moeten lezen hoe ik dan wel op laaf op die eindeloze wolken ja. van rust en liefde. Hè? Ja, dan zeg je... Ja, je ja, zegt het, het laatste, Aline, dan beweeg ik me langzaam naar achteren... terwijl ik kleine buiginkjes maak. Eenmaal op het tempelplein voel ik me een ander mens. Mijn hoofd is leeg, mijn hart vol. Mijn ziel gezegend met tientallen lichte aanrakingen. Een wonderlijke knipoog van God. Opeens herinner ik me het oude vrouwtje in de christelijke wijk. Zonder dat ik het wist, heb ik gevonden waar ik voor gekomen ben. Ja, precies. Zo eindigt die uh, alinea. Uh, Hartelijk dank. <laughs> Zo. U hoorde, Monique Samuel Het ging ze onder andere over haar boek Mosaic van de Revolutie. Meer informatie om te vinden bij ons op, op, op de website www.newshop.nl. Hartelijk dank. Thank you. <tied>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 Thomas Dutronc met Je suis pas d'ici". Een zoon van Jacques Dutronc, nou, dat kun je ook wel horen. En zijn moeder heet Françoise Hardy. Nou ja, dan moet je wel een muzikaal, uh, muzikaal zijn. Startende kroegbazen en restauranthouders hebben het zwaar. Een gezellig etentje eet-teentje beginnen. Eet-teentje beginnen. lijkt zo romantisch, maar veel nieuwkomers houden, nieuwkomers... houden het na een paar jaar noodgedwongen weer voor gezien. Bijna de helft is zelfs binnen drie jaar alweer failliet. En dat terwijl de laatste jaren steeds meer mensen een zaak beginnen. Joey Hehamahua is horecamakelaar in Utrecht. En hij ziet geregeld de ene mislukking na de andere. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat al die zaken zo snel failliet gaan? Ja, het heeft te maken met heel veel oorzaken. Um, alleen uh, wat belangrijk. Is om mee te nemen, is dat uh, veel startende horeca-ondernemers uh, geen ervaring en geen gedegen plan hebben om uh, die zaak te starten. Vaak uh, komt het vooruit een uh, romantisch idee waarin die horeca-ondernemer denkt: Van het lijkt me leuk om, uh, om te gaan koken of het lijkt me leuk om uh, gasten te gaan, uh, gaan bedienen. Want mijn familie is ja. altijd zo enthousiast. Want mijn familie is altijd nee. zo enthousiast op de kerstdagen als ik weer een heerlijk vijf-gangen-diner uh, gekookt heb. En als ik aan de toon ben, heb ik altijd de lolleste verhalen. <laughs> dat klopt inderdaad, ja. Uh, en uh, een jaar later staat iemand dus in zijn eigen restaurant daar te koken voor 100 man. En dat is toch wel een ander verhaal. Je hebt dan in één keer te maken met personeel uh, die je moet begeleiden. Uh, kosten die, uh, die je krijgt waar je nog nooit van gehoord hebben. Um, en dan is het toch wel uh, heel stressvol om zoiets te om zoiets zo gaan doen. En uh, ja, dat maakt het toch heel lastig uh, voor zo'n startende ondernemer. Als er geen plan is en geen goed concept. Maar zou je dan niet denken, iemand kan pas een vergunning krijgen als er een goed plan en een goed concept is? Nou ja, de vergunning zit vaak al uh, op het Pand. Het okay. enige wat men nodig heeft is een uh, diploma sociale hygiëne. Nou, dat is een cursus van één dag. Uh, sociale waar... Hygiëne. En waar moet je dan kunnen? Uh, dan moet je uh, om kunnen gaan met drugs en gokverslavingen. Oh. Uh, en mensen netjes te woord kunnen staan uh, als ze dronken zijn. Uh, nou ja, dat is een cursus van. Eén dag uh, en dat kan in principe. Schriftelijk iedereen. mag ik hopen. Dat is wel schriftelijk, inderdaad. Ja. <laughs> dat is nog waar ook? Ja, nee, dat klopt. Maar iedereen kan dat halen uh, en dat is het probleem niet. Maar het gaat om dat plan en het gaat om die ervaring uh, die je nodig hebt om die zaak te starten. Maar luister dus, u bent horeca ik zou zeggen, ik, ik zou er niet over klagen. Ik zou ervan profiteren. Want het is voor u toch alleen maar fijn, al die wisselingen van uh, eigen. Dat is helemaal waar. Alleen wij zien natuurlijk ook graag dat als wij een horecazaak verkopen aan een starter, dat die er vijf tot tien jaar in zit. Uh, en aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat wij daar als horeca makelaar geld op kunnen verdienen. Omdat die uh, na een jaar weer terugkomt bij ons om de zaak te verkomen. Ja, precies. Wat, wat eraan de, de schaduwkant is natuurlijk. Je kan wel één keer bij een bank aankomen dat het fout gaat, een tweede keer ook nog wel. Maar de derde keer zeg je zeg uh, het is allemaal wel lekker met die klanten voor jou gaat zelf maar financieren, die flauwekul. Ja. toch? Nou ja, als we het over de banken hebben... die doen zelf de eerste keer al uh, geen financieringen. Uh, want op het moment dat ze hoor, horen dat het horeca-financieringen zijn... dan zetten ze eigenlijk al een stapje terug. Is dat zo? Ja, dat is, op dit moment is dat, uh, is dat Wie financiert dat, het dan wel, behalve de brouwerijen? Nou ja, we moeten het nu hebben van iemand die het... Uh, of heel veel spaargeld heeft... of uh, familie die uh, daar wel in gelooft en wil mee investeren. Uh, of brouwerijen. Maar die zijn op dit moment ook erg terughoudend in, uh, in financieringen. Maar bij een bank hoef je op dit moment dit moment uh, eigenlijk niet aan te kloppen. Wat zijn klassieke startersfouten? Ja, ja. Uh, echt uh, uh, klassieke startersfouten... Uh, is uh, dat er geen plan is. Yeah. Uh, er is geen gedegen onderzoek gedaan... van is er wel vraag... Uh, naar een dergelijk concept... of een dergelijke formule. Uh, mensen beginnen maar omdat ze een mooie locatie hebben gevonden. Mm. Uh, en ik denk dat dat een probleem is... Uh, in deze markt. Uh, en dat dat ook goed duidelijk moet zijn... naar een starter toe... van uh, schakel nu eens een, uh, uh, een bedrijfsadviseur in... of juist een aankoopmakelaar... die je kan begeleiden in het hele traject om zo'n um, uh, om zo'n horecazaak succesvol op te starten. Uh, en maar zegt u dat dan ook? Ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk. Alleen wij zijn natuurlijk niet altijd de eerste aan tafel. Uh, vaak probeert een horecaondernemer uh, zelf, uh, uh, zelf die onderneming te starten. En dat maakt het voor ons heel lastig om van tevoren aan tafel te komen... Uh, en juist dat advies te kunnen geven en juist daarin uh, te kunnen bemiddelen. Wat voor bedrag heb je eigenlijk nodig om op tafel te starten? Voor is, een beetje zaak? Nou, dat is heel afhankelijk van wat voor zaak. Maar als we het over een, uh, als we het over een, uh, een restaurant hebben met 50, 60 zitplaatsen... dan heb je toch wel 150.000 euro nodig om een zaak van het begin af aan uh, te kunnen opbouwen. Nou, dan mag je wel heel veel ooms en tantes hebben die een zakcentje hebben. Dat is dat absoluut waar, ja. D dat, dat lukt dan niet zo maar. Dat is heel lastig, dus dan uh, moet er spaargeld zijn. Uh, eventueel moet er een brouwerij uh, meegaan, misschien een heel klein deel uh, bij een bank. Uh, en overal moet geld vandaan uh, gehaald worden om, uh, om die zaak te starten. Maar hoe kan het dan dat de cijfers zeggen dat eigenlijk er Heel erg veel restaurants en, en dit soort zaken gestart worden op dat geblik, Dat juist daar de toename in zit. Ja, omdat je veel ziet bij horecabedrijven uh, is dat inderdaad uh, familie wel achterstaat en het een romantisch idee vindt dat hun zoon of dochter uh, daar een horeca ja, maar zaak maar Steven, gaat starten. Maar dit gaat om serieus geld, anderhalve ton. Absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat iedere ouder het beste heeft voor uh, zijn zoon of dochter. Ja, maar geen anderhalve ton in de uh, kast. Nee. nee ja, maar, uh, ja, hoe kan dat dan? Ja, om, ze gaan toch deels gaan ze mee investeren. En, en het, het werkt, het gaat echt op die manier. Want een bank doet het echt niet. Of ze nemen niet betekent op een huis extra. Nee, ja, kijk, vijf jaar geleden was er nog wat overwaarde op een huis, maar die, die is er ook niet meer natuurlijk. Ja, maar u kunt wel zeggen, ze moeten een goed plan hebben, maar als je bijvoorbeeld een café overneemt in de binnenstad van Utrecht, ja, wat voor plan is dat? Dat is toch gewoon uh, drank verkopen en uh, misschien een kleine kaart erbij? Ik bedoel, zo ingewikkeld is dat nog toch niet? Ja, ja en, en, en daar zit het probleem, want ook daar ben ik van overtuigd dat ook voor die cafés dat er een goed plan moet zijn, een goed financieel plan. Uh, welke omzet kan ik gaan halen? Welke kosten zijn daar? Welke huur mag ik uh, dragen? En dat zijn hele belangrijke factoren die je mee moet nemen, ook voor een simpel café. Want de, de huren zijn vaak heel erg hoog. En mensen realiseren zich te weinig dat ze die huur wel iedere maand uh, terug moeten verdienen. Ja, een veelkomend probleem is inderdaad dat uh, op dit moment huren op A1-locaties, dus in het centrum van steden, uh, uh, huren ontzettend hoog zijn. En uh, dat mensen zich niet realiseren... Waar heb je het al over? Over, over wat voor huren? ja. Uh, dan heb je het over huren, uh, ja, die, die variëren tussen de 80.000 euro en 150.000 euro per jaar op A1-locaties. Dan moet je dan eerst nog maar eens verdienen, zeg. Nou, dat is het. En veel mensen zien wel dat die zaken op A1-locaties vol zitten. Um, en die hebben ook wel een goede omzet. Alleen onderaan de streep is het vaak uh, minder. Omdat je die kosten moet terugverdienen. Ja, en dan kan je pas draaien als je echt personeel hebt. Want ik bedoel, als je het over honderd uh, tafels hebt, of uh, 100, 100 personen, dan moet je echt serieus een, uh, ja, een personeelsbestand hebben. Voor zomaar van een man of zes, zeven. Dat is absoluut waar. En uh, uh, nogmaals, daar zit vaak het probleem. Nou, daar krijg je van die ontzettende uh, slechte personeelsleden van in de bediening. Er wordt in Nederland heel veel geklaagd... Dat, men, dat je slecht bediend wordt in de horeca. En dit heeft hier misschien ook nog wel mee te maken. Ja, ook dat klopt. Hè. Kijk, uh, uh, ondernemers proberen die kosten zo laag mogelijk te houden. En dat doen ze door uh, studenten mm -hmm. of werken, netwerkenden aan te nemen... Uh, om die kosten zo laag mogelijk te houden. Maar die hebben geen hart bij de zaak. En het uh, maakt ze niet uit uh, of een gast wel of niet tevreden is vaak. Maar... Als ik uw verhaal zo beluister, dan keert er wel het schip toch vanzelf? Er is toch aangefinanciering meer te vinden? En b, het houdt vrij snel op voor die types. Dus kortom, dit stokt uh, uh, vrij snel... En je, en je gaat met een hoop leegstand zitten. Dat kan toch niet anders? Ja, dat is wat we nu steeds meer zien. Inderdaad, is dat er steeds meer leegstand uh, komt in, uh, in de steden. Uh, en dat uh, de ondernemers ook wel wat terughoudender zijn om uh, horeca te starten. Voornamelijk ook omdat het steeds moeilijker wordt. Want ook zo'n familielid gaat ook bedenken van... ja, het is wel mijn geld en het is wel risicovol. Uh, uh, laat ik maar eens iets beter daarover nadenken... om, uh, om alsnog dat geld uh, uh, te investeren in een ja. horecazaak. Ja. Want het ja. blijft ja. gewoon heel risicovol. Waar u zelf ook mee? Ja, ik probeer dat uh, wel te doen als ik echt het gevoel heb uh, dat die mensen uh, voorbij lopen aan een aantal zaken, een aantal belangrijke zaken uh, waar ze geen rekening mee houden, uh, dan uh, geef ik dat ook zeker aan uh, in, in de allereerste gesprekken die wij uh, voeren op het moment dat ze een zaak willen overnemen. Ik begrijp dat de gemeente in de regio Utrecht, waar u werkte, ook nu aan een beleid uh, werkt. Hè? Waar u ook iets mee te maken heeft. Wat houdt het in? Ja, klopt. In uh, 2007 is er een horecabeleid gekomen. Uh, dat, dat beleid dat loopt eigenlijk een beetje achter op uh, de huidige uh, situatie in, uh, in Utrecht. Utrecht is nog steeds een stad waar, uh, waar wij van mening zijn... dat uh, het aantal horecabedrijven op het aantal inwoners van Utrecht uh, achterloopt. Nou, te, te veel toch? Sorry? Ik... Ik heb, als ik in Utrecht kom, heb ik altijd het idee dat er te veel horecabedrijven zijn. Nou, als we het gaan vergelijken met de grote steden, zoals bijvoorbeeld uh, Rotterdam of, of Amsterdam, uh, zijn er vergeleken met het aantal inwoners minder horecabedrijven in Utrecht. Oh. Uh, als het bijvoorbeeld mooi weer is, uh, ik, kom, uh, ik woon, kom zelf ook uit Utrecht, uh, en ik wil een terrasje pakken in, in de stad, dan zitten eigenlijk alle terrassen vol. Uh, wij zeggen, er zouden juist veel meer terrassen bij moeten komen in Utrecht, voor, voor de gezelligheid van de stad, maar ook voor degene die op het moment dat het mooi weer is, graag in die stad willen zitten. Uh, want ja, je krijgt bijna geen plaats meer in uh, op een terras. Maar wat is er dan voor nieuw beleid? Nou ja, dat zijn ze dus nu aan, oh, het, okay. uh, aan het ontwikkelen. Uh, juist dus om dat uh, beleid te gaan versoepelen van extra terrassen... maar ook extra horecabedrijven in, uh, in de stad. Weet u wat de redenering is? En daarom komen er dus een hoop mensen op die, op die horeca af. Ja, moet je luisteren. Je weet wat het... Wat je zelf betaalt in de horeca voor een pilsje... dat is natuurlijk meestal de, de, het eikpunt. 2,5 euro, 2 euro. Je weet wat het kost in de supermarkt. Gaat er vanuit, ik koop in bulk, Dus daar gaat nog eens 30, 40 procent af. Nou, dus ik betaal 16, 16 17, 22 cent misschien voor, voor een pilsje. Ja. En ik schenk ze voor 2,5 euro in. Wie doet me nou wet? Legt u dat nou eens uit waarom dit waanzin is? Ja, ja kijk, dat is natuurlijk ook uh, het probleem. En als dan uh, de service ook niet goed is... en er is ook nog een personeelslid uh, wat zagrijnig is... Uh, dan wil je helemaal niet betalen voor dat, uh, voor dat biertje. Uiteindelijk zoekt men wel de gezelligheid... om met elkaar in een café of in een restaurant te zitten. En is men dus wel bereid om dat te betalen voor een... Kortom, er zijn bier. een paar dingen die het heel erg goed doen... maar dat betekent dat je in kwaliteit moet investeren. Dat klopt, ja. Hartelijk dank. We spraken met horecamakelaar Joey Hehamahua. Het ging dus over de uh, ja, eigenlijk slechte omstandigheden... Toch waarin die horeca op dit moment in Nederland uh, verkeert. Hè? Er zou echt iets, uh, iets aan gedaan moeten worden. Een beter plan. Goed. Hartelijk dank. De zogeheten plastic soep in de Stille Oceaan... blijkt nog veel schadelijker dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om een vervuild gebied ter grootte van Frankrijk, Spanje en Portugal... bestaande uit miljoenen kilo's plastic. Onderzoekers van de Universiteit van Californië kwamen deze week... met hun bevindingen nadat ze monsters uit de jaren 70 hadden vergeleken... met die van meer recente datum. En zij troffen daarbij zelfs plastic deeltjes aan in insecten. In drie decennia is het drijvende eiland in omvang verhonderdvoudigd... over de impact van deze plastic soep. En op het ecosysteem gaan we praten met Maria Westerbos... voorzitter van de Plastic Soup Foundation... Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een flesje voor zich staan? Wat dat is, is dat? stevige plastic soep. Wat is plastic ja, dat soep? Dat kun je niet zien. Plastic soep is, uh, is al het afval wat in onze oceanen terechtkomt. Zo noemen we dat eigenlijk plastic in water. Ja. Uh, als, als je dat voor de eerste keer hoort, uh, ter grootte van Frankrijk, Spanje en Portugal. Dat zijn mijn inschattingen. Ja. Uh, kunnen daar boten doorheen varen eigenlijk? Ja, wel. want het is geen eiland. Ja. Plastiek uh, heeft een... Uh, dus dat, dat, je lago. maalt dat niet... Je zoeven je, je gaan daar niet van kapot? Jawel. Zeilboten, jawel, jawel. steeds meer boten hebben grote last van plastic uh, Die kunnen plastic daar niet onderwater. doorheen eigenlijk. Ja. Het drijft tot een meter of tien. Het valt uit elkaar. Dus het begint te dobberen en langzaam valt het uit elkaar. En dan tot een meter of tien gaat het, zie je tassen voorbij komen en van alles en nog wat. Ja. En daaronder valt het nog kleiner uit elkaar en dan wordt het microplastic uiteindelijk en gaat het op de oceaanbodem liggen. En, en. hoe het daar precies terechtkomt op zo'n plek, dat is toch geloof ik nog niet helemaal duidelijk. Het heeft met stromingen te maken, maar het is... Geiers. je noemt het de geiers. geiers. Nou, ken je de film Nemo met die visjes ja. en die stromingen? Dat, ja? ja, dat weet je. Ja, dan het, zie je toch al die schildpadjes heel leuk met allemaal achter elkaar, al die visjes. Ja. En dat zwemt daar vrolijk, dat is en ze hebben een geheugen van ja, een tiende seconde, geloof ik. Ja, precies. En plastic heeft geen geheugen. Dus oh, ja. dat gaat dan leuk. Het dobbert net zoals die schildpadden in die stromingen. Nou ja, u, u, u lacht er nog bij, maar het is natuurlijk een enorm drama. Want er ja. wordt jaarlijks 12 miljoen ja. vissen opgegeten. Nou ja, wat je nou, wat ziet is... is dat zijn dat die vissen zo dom dat, dat ze plastic ook. eten? Ja, omdat dan ze denken dat het lekker is. Wij vinden plastic toch ook mooi? Dat is net als een ja, barbetop. maar je eet top. het toch niet op? En stel dat je per ongeluk een stukje eet, en denk je... nou, tch, spucht het uit en dan neem je het niet nog een keer. Nee, maar vissen, dat, je, ze slikken het gewoon door. Als je kijkt naar de albatrossen, de foto's die je daarvan ziet... die albatrossen staat inmiddels op uitsterven door al dat plastic... 3000 mijl uitkust, want ze komen helemaal niet aan land, albatrossen. Dan, die dobber, er dobbert dobber, een aansteker... en die beslikken dat in één keer door. Aansteker nou, dan aan de, al? De, ja. Kijk maar naar de foto's. Ja? Ja, het is verschrikkelijk. waarom doet zo'n beest dat? Ja, omdat hij, omdat hij denkt dat het een hapje is. Hij verwart dat met een vis. Ja, hij heeft natuurlijk niet zoveel verstand, net zoals mm. die schildpad. Dus hij slikt al door. En daar blijft het, daar blijft het dan zitten. Ja, en wat erin gaat, komt er niet altijd uit. Dit verhaal over de, het ontstaan, de, de, dat wordt nog steeds uitgezocht enzovoort. Je denkt als buitenstaander, nou dan komt er toch een wereldwijd plan. Van jongens, we gaan ja, daar met een planen. hele verzameling trollers op af en grote netten. En dan slepen we het hele zaakje ja. aan land en dan drogen we het voor een jaartje ja. en dan steken we het in de fik. Ja, dat kan dus niet? Waarom niet? Nou, even los van het feit dat als je plastic in de fik steekt... dat er een erg, uh, ernstige oh. okay, dioxine vrijkomt. Ja, maar dus dan dat heb is je een duimpje verbranding zo toch? Ja, maar dan nog steeds. Je vangt nooit alle, alle uitstoot uh, uit van dioxines gift, gif af. Want plastic wordt ook gefabriceerd okay, met redelijk maar wat goed, gif. Het, het zou minder schadelijk kunnen zijn dan de hele zee verpesten. Ja, ja, dat, ja, ja je kan het beter verbranden dan het in het water goed, gooien. Maar waarom, ja. waarom gebeurt dat? Het nou, is eigenlijk vrij onbewust. Wij zijn er ons niet zo van bewust dat plastic eigenlijk gestolde olie is... En dat dat moeten, moeten beter moeten behandelen en bewaren. En in zouden moeten leveren en opnieuw moeten gebruiken. Want als de olie op is en we hadden nog heel veel plastic. Alleen dat haal je niet zomaar uit de oceaan. Want stel dat je dat met uh, visnetten eruit zou halen, of met fijnmazige netten, dan neem je de vissen mee. En al het andere kleine leven. Dus dat heeft geen zin. En plastic wordt uiteindelijk kleiner dan plankton zelfs. Dus je kunt je voorstellen dat die insecten waar ze nou, in je, Californië je, je, je over. Je kan delen, het bijna niet vangen. Je kan het niet meer zien. Want het wordt zo klein. Het gaat dat het, door elk net heen. Het gaat overal heen. Kleiner dan plankton. En in sommige havens, bijvoorbeeld, zijn er ook al honderd keer grotere concentraten microplastic gevonden dan plankton. Dus wat gebeurt er? Nou, al die kleine insecten, alles wat daarvan leeft, eet dat. Die worden weer gegeten door een iets grotere vis. Die weer door een grotere vis. En de laatste vis ligt op jouw bord, want jij eet ook plastic. En dan eet je gewoon een plastic zak. En jij proeft het niet, want jij ja, ja je eet eigenlijk een plastic zak. Ja. En het zit in, in de shampoos, in de tandpasta's. Je wil echt niet weten waar plastic in zit. En volkomen overbodig. Wat wij doen is, wij gooien 70, wij, wij, wij, de helft van ons plastic gooien wij binnen een half uur weg. Nou, je moet je voorstellen, je gooit elke olie weg. Hm. Nee, dat doe je normaal ook niet. Je gaat ook niet morsen bij het benzinestation, toch? Nee, en ze hebben, ze, ze hebben nu overal, hebben ze wel uh, inzamelingsacties met speciale tassen. Helpt dat? Ja, tuurlijk helpt dat. Alles helpt. Alles helpt. Maar als wij het nou niet meer op straat gooien, want dat doen we wel eens. Hè? We laten wel eens een sigarettenfiltertje of we laten wel eens wat van sigarettenfiltersje er namelijk ook in. Uh, en, en je gooit uh, een petfles op straat of hij valt uit de prullenbak en het dopje valt eraf. Nou, dat valt dan in het water. Wij zijn een waterrijk land. Het dobbert in een plas, het dobbert in een beek en het dobbert weg. Nou, als, je, als je de Maas ziet... En het komt uiteindelijk in de stille oceaan terecht? Ja, ja, dat gaat dus op die geijers mee, net zoals die schilpadden en Nemo. Die stromingen zijn heel sterk. Kom jij daar voorbij als zeilschip bijvoorbeeld? Want die signaleren dat vaak. Je draait je om is dan honderden meters verdwenen. Zo snel zijn die geiers En dan de doucheputjes, wat je de dumpits van deze wereld noemt. Dat is niet alleen die ene bij Hawaii. Dat zijn er inmiddels al vijf. En er zijn twee kleinere gevonden bij onze Polen al. Want je vindt ook uh, aanstekers op Antarctica tussen de pinguins tegenwoordig. Uh, uh, die, dat, zijn eigenlijk de, dat noem je de doucheputjes. Want daar vallen stroming en water vallen stil. En dan blijft dat in cirkels malen. En daar zakt het dus dan langzaam naar beneden. Naar beneden. Ja. En, dan, en dan zou je denken, goh, als het helemaal op de bodem is, dan hebben we er voorlopig geen last meer van. Nou, het vergaat niet, want het blijft daar tussen de 500 en de 1000 jaar liggen. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat de habitat van ons water, van onze oceanen verandert. En uiteindelijk stikt zo'n oceaan. Want wij denken wel dat hij heel groot is en alles aan kan. Al die oceanen. Want het grootste gedeelte van deze wereld bestaat natuurlijk uit water. Maar op het moment dat je je eigen ecosysteem gaat vernietigen. Want dat ben je aan het doen. Want er worden walvissen gevonden met acht vierkante meter plastic in hun buik. Die stikken omdat ze denken dat het kwallen zijn. Om maar wat te noemen. Er zijn, zijn filmpjes van te vinden op YouTube. Doe maar, Google maar. Dan, dan begin je je te realiseren dat je dat niet wilt. En je wilt het ook niet in je eigen buik hebben. Want als je, je, als je weet dat je uh, je tanden poetst met tandpasta waarin plastic zit. En dat doet jouw kind ook. Want in sommige plastic zit dat. Want dat maakt zo lekker wit. Dan weet je dat jij het ook eet. En jouw maag vindt het ook niet lekker. Maar jij kent het niet. Dus uiteindelijk. Ja, wij poeten het geeft je er toch gewoon weer uit of niet? Nou, niet ja, dat, ja, maar het, het geeft bij bepaalde zuren geeft het weer gif af. Dus eigenlijk kun jij in je bloed gewoon meten of daar weekmakers in zitten. De, de, de aanleiding voor dit gesprek was dat onderzoeken, onderzoekers in Amerika... die hebben ontdekt dat bepaalde insecten... Dus, uh, de, dat plastic gebruiken om eitjes te ja. leggen. Hè? Ja. En, die, en die eten dat ook op. Nee, dan komen er weer vissen en die eten die eitjes op. Oh, en die, dat is het. Ja, ja, precies. En die insecten die eten plankton. En dat is tegenwoordig vaak ook microplastic. Dus ze eten plastic. En ze leggen eitjes op plastic. En dat dobbert dan lekker door. En dat wisten ze nog niet, want dat is, dit is echt een nieuwe. Nieuw, uh... Ja, dit is, uh, de, de, wat, wat er doorkomt naar het grote publiek. en ah. wat, er al, wat je al wist en niet, dat is altijd een beetje diffuus. Mm. Er zijn wereldwijd heel veel wetenschappers op dit moment bezig om dit in kaart te brengen. Ook steeds meer zeilers gaan steeds meer boten varen eruit. Want we willen dat, in de UNEP heeft het al gezegd, staat in de top drie van bedreigingen. Het Wereld Natuurfonds heeft al geroepen... Save Our Seas and Oceans, het nieuwe SOS. En plastic is daar, ja, is daar sterk mee. Uh, U heeft net helder uitgelegd waarom we het niet op kunnen vissen. Maar wat zijn de plannen om er wel mee te doen? Nou? In er welke wo richting wordt gedacht? Er wordt sterk gedacht in het voorkomen dat het in het water komt. Daar moet je mee beginnen. Want dat is al en, en er wordt heel erg door uh, veel innovatieve denkers gezocht... naar manieren om plastic terug te brengen tot diesel. Maar in principe, wat je maakt, kun je ook weer uh, smelten. Nou, als je daartoe in staat bent en je kan weer diesel winnen uit plastic... Ja. zonder dat daar giffen bij vrijkomen, daar, daar wordt hard aan gewerkt. En er lijkt licht aan de horizon. Maar om ja. dat in die oceaan te doen? Nee, zorgen dat het niet meer in de oceaan komt. En wat Charles er in de Moore, oceaan is, daar de... kan je niks aan doen. Nee, dan, dan moet je zeggen wat Charles Moore altijd zegt... en dat is eigenlijk de ontdekker van dit fenomeen... Die, uh, zegt, die zei een aantal jaar geleden tegen mij, Maria, het is vijf voor twaalf... en nu zei hij het is één voor twaalf. Als we nou gewoon stoppen met dat, de voorkomen dat het in het water komt... dan lost die oceaan dat zelf op. Die spuugt dat uiteindelijk gewoon weer uit... Maar als er maar bij blijft komen, dan kan die oceaan dat niet meer verwerken. En dan hebben we onszelf in de problemen Maar gebraast. volgens de cijfers, uh, uh, en dat verbaasde me dan toch, is, t, wordt het op het niet dikker en ook niet groter. Jawel, het wordt alleen maar groter. Wel. Ja, tuurlijk, er zijn er al vijf. En de Polen. Er ja, zijn maar, er inmiddels ja, zeven ontdekt. Ja, oké, okay, die worden ontdekt. Maar ik begreep dus dat de dikte enzovoort dat dan nee, niet toenam. Nee, want het naar de bodem. Ah, dat die is geiers, die kennen natuurlijk die vaste stroming. Die blijven gewoon, dat is net als je douchputje. Dat cirkelt daar leuk rond. En uiteindelijk gaat het naar beneden. Ah, en, en dan ligt het en, op de en, zeebodem. En onderweg wordt het opgegreden. Lantaarnvisjes, 100 meter diep. Daar komen, die komen dat tegen. Die komen omhoog. Ja, maar tegen mensen zeggen, je mag geen plastic meer weggooien. Ik, ik... Nee, nee, nee. Je moet plastic, plastic heb je nodig. Dat kan niet anders. Ziekenhuizen, industrieën. Dat, het gaat het niet om plastic. Mm. Plastic is een wondermiddel. Moeten we vooral blijven gebruiken. Het gaat er alleen om dat we moeten zorgen... dat het niet in ons ecosysteem terechtkomt... waar het verandert in afval ja, en waar dat, dat afval dat? verandert in gif. Nou, wij in Nederland doen het redelijk goed. We vangen goed af in de gemalen, maar dan nog steeds... als de Maas hoog staat en de Maas staat leeg... dan denk je van sommige bomen dat ze plastic zijn gemaakt. Maar wij vangen heel veel af. In Amsterdam, je wilt niet weten bij de gemalen, wordt de allemaal uitgehaald. Gaat keurig naar hele dure verbrandingsovens. Maar we moeten zorgen dat... we dat, Het zit bij, bij ons, bij de burger, en het zit hem ook, moet ik eerlijk zeggen, bij de verpakkingsindustrie. Vlees gaat in een plasticje, dan gaat het in een zakje, dan gaat het in een tasje. Veel te veel. Minder gebruiken. Oké. Okay. Hartelijk dank. U hoorde Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Het ging dus over het gigantische plastic eiland in de stille oceaan. Meer informatie ook te vinden bij ons op de website www.newshop.nl. Zometeen, dan zijn we nog met u terug. Een film over Bob Marley. Arie Storm doet de boekenrubriek en Rosita Steenbeek. Die fietste naar het orakel van Delphi en schreef daar een boek over. Tot zometeen.